11 uur het NOS journaal Jan van der Putten In Den Haag is de behandeling begonnen van het kort geding van PVV-leider Wilders tegen de staat. Wilders vindt dat Nederland niet moet meedoen aan het Europese noodfonds. Volgens Wilders worden door de instemming met het fonds bevoegdheden aan Brussel overgedragen en mag het kabinet het niet ratificeren zonder dat de kiezer zich daarover heeft uitgesproken. De Tweede Kamer ging vorige week met een ruime meerderheid akkoord met het fonds. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Politiek verslaggever Margreet Boer... Het is er Wilders vooral om te doen dat de regering dus die handtekening niet zet. Hè, dat het wetsvoorstel niet bekrachtigd wordt. Dus na de Eerste Kamer gaat het weer naar het kabinet. En eh, dan moet het ook nog in het staatsblad. En Wilders wil dus eigenlijk proberen dat dat niet gebeurt. Dus vandaar eh, dat kort geding. Maar hij heeft nog even tijd, eh, want de handtekening staat er nog niet onder. En dat wil hij voorkomen. Nederland stort 4,5 miljard euro in het fonds. En staat voor nog eens 35 miljard garant. Het is bedoeld als reddingsboei voor euro-landen die in financiële problemen zijn geraakt. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. En ook zijn er een aantal gewonden. Het epicentrum lag even ten noorden van Bologna, zegt correspondent Andrea Vrede. Deze schok is in het hele noorden van Italië gevoeld. Florence, Bologna, Milaan, Venetië. Treinverkeer is flink ontregeld. Er zijn problemen met het mobiele verkeer. En het blijft schokken, kleinere naschokken... maar nu ook net om kwart voor elf opnieuw een grote schok van 4,7. Dus het gaat voorlopig door. Vorige week werd hetzelfde gebied in Noord-Italië... ook al getroffen door een aardbeving. Toen met een kracht van 6,0. Daarbij vielen zeven doden. Shell stopt met het zoeken naar gas in Libië. Het omvangrijke bodemonderzoek en de booractiviteiten... die Shell sinds 2007 uitvoert, hebben niets opgeleverd. Doorgaan is economisch niet verantwoord, zegt het olie- en gasconcern. De beslissing heeft niets te maken met de onrust en onveiligheid... in het land volgens Shell. Het bedrijf gaat ook niet weg uit Libië. Shell zegt naar mogelijkheden te blijven zoeken... om gas en olie in Libië te exploiteren... in samenwerking met de Libische Nationale Oliemaatschappij. In Afghanistan is bij een luchtaanval van de NAVO... de op één na hoogste Al-Qaeda-leider in het land gedood. Dat meldt het Militaire Bondgenootschap. De gedode Al-Qaeda-leider Shakir Al-Taifi... voerde het commando over buitenlandse strijders in Afghanistan. Hij reisde veel heen en weer tussen Afghanistan en Pakistan... waar hij opdrachten kreeg van hogere Al-Qaeda-leiders. Ook regelde hij in Pakistan wapens voor aanslagen. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor aanslagen... op Afghaanse militairen en NAVO-troepen. De Saudi-Altaifi werd zondag gedood bij een luchtaanval in de provincie Kunar... vlakbij de Pakistanse grens. Kees van Koten schrijft het Boekenweekgeschenk 2013. Dat heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek bekendgemaakt. Thema van de komende Boekenweek is Gouden Tijden, zwarte bladzijden. Volgens de CPNB kent het verleden van Nederland roemrijke perioden, maar ook net zoveel schaduwkanten en zijn in de literatuur de verschillende kanten van de geschiedenis veelvuldig terug te vinden. Als voorbeelden noemt de Stichting onder meer Max Havelaar van Multatuli en 1953 van Rick Launsbach. Dan het weer nog. Vanmiddag op veel plaatsen zon, maar hier en daar ook een bui. Het wordt een graad of 20. Aan zee meer kans op mist en bewolking. En een graad of 14. Morgen verandert er weinig. AWB Verkeersinformatie: nog 30 kilometer file Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug 6 kilometer. Er zijn drie rijstroken dicht. Op de A17 vanuit Dordrecht naar Roosendaal... bij knooppunt de Stok, 3 kilometer. En aansluitend op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen de Stok en Wouwse plantage, 3 kilometer. Daar ligt olie op de weg. De linker is daar dicht. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... bij Steenwijk Noord, 8 kilometer. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen bij Schinnen, 4 kilometer.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 Vara Radio 1, degids.fm, het Felix Murders. Goedemorgen. Hoeveel uren of dagen oud is een blauwe plek? En waardoor is die ontstaan? Soms is het van het grootste belang om dit precies te weten... bijvoorbeeld om de verhalen van ouders te controleren... of ze wel of niet hun kind hebben mishandeld. Medisch fysicus Barbara Stam promoveerde op een onderzoek... naar de exacte ouderdom van blauwe plekken. En ze zit zo hier. Waar moet u voor uitkijken in de straten van Oekraïne... Zo een bericht van onze speciale verslaggever in Kiev. En in het lenteakkoord is een versoepeling van het ontslagrecht opgenomen. Econoom Jules Thewis vindt dat een goede stap. Econoom Alfred Kleinknecht niet. Wilt u dat liever zelf uitmaken? Surf naar de gids.fm. Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om werknemers die met pensioen gaan te laten doorwerken. Dat staat in een plan van demissionair minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het voornemen is al goedgekeurd door de ministerraad. Gepensioneerden die doorwerken, hoeven bij ziekte dan nog maar zes weken te worden doorbetaald, tegen twee jaar voor andere werknemers die ziek zijn. Aan de telefoon, demissionair minister Kamp. Goedemorgen, meneer Kamp. Dag, meneer Murders. Goedemorgen. Oudere organisatie AMBO maakt zich zorgen, want uw plan zou ten koste gaan van 50-plussers... die straks veel duurder worden dan gepensioneerden. Is die angst voor die duurdere 50-plussers terecht? Nee, want die gepensioneerden die zoeken in de regel ander werk. Het is in de regel niet zo dat iemand die 65 is en zijn hele leven gewerkt heeft... dat hij zin heeft om daarna gewoon door te blijven werken. Hoe weet u dat? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat de 65-plussers dat die toch ander werk willen gaan doen dan ze steeds gedaan hebben. Dat ze ook meer flexibiliteit willen, dus minder uren willen draaien. En waar, nu is het eigenlijk zo dat mensen die ouder dan 65 zijn... die worden in de regel niet meer in dienst gehouden of in dienst genomen... omdat uh, ja, de, de werkgever dan bang is voor allerlei verplichtingen die die moet aangaan. En wat wij nu doen is die verplichtingen beperken. En als gevolg daarvan denken wij dat er meer mensen van 65... Uh, bepaalde werkzaamheden kunnen blijven verrichten. En dat is uh, voor ons allemaal goed omdat we op de duur een krapte op de arbeidsmarkt hebben. Maar die 50 of 55-plussers zoeken ook werk tegenwoordig? Ja, maar die 50 en 55, die mensen tussen de 50 en de 65 jaar, daar merk je al dat de arbeidsdeelname flink omhoog gaat. Ja, dat zegt u. Nou, ja, dat is gewoon een feit. We nee, hebben... want de CBS-cijfers van 24 mei... die zegt dat de groep werklozen 55-plus gegroeid is met 14 procent naar 76.000. Nee, u kunt echt van mij aannemen dat in een periode van vijf jaar... Is het, uh, de gemiddelde uittreedleeftijd van uh, ouderen is met uh, bijna vier jaar gestegen. Maar bovendien... de af... het afgelopen jaar niet, hoor, meneer Kamp. En bovendien is het zo dat uh, over de periode van de afgelopen uh, tien jaar dat de arbeidsdeelname van uh, ouderen, die is met uh, tussen de 10 en 20 procent uh, gestegen. Dus het is echt zo dat daar uh, forse in zit. En dit is ook niet uh, dat er een, een concurrentie voor deze groep wordt georganiseerd. Het is zo dat mensen die uh, gepensioneerd zijn, die 65 jaar zijn, die AOW-uitkering hebben, vaak een aanvullend pensioen hebben... Die willen wel bepaalde werkzaamheden blijven verrichten... maar dat zijn andere werkzaamheden dan de mensen uh, verrichten... die gewoon bij een bedrijf in dienst zijn. En het is ook niet zo dat een werkgever zomaar iemand uh, mag ontslaan... al zou die het willen. Dat mag dus niet en hij kan dus niet iemand uh, ontslaan... en vervolgens daar een ouderen voor in dienst nemen. Zo werkt het niet. Mag dat echt niet? Nee, je kunt maar niet zo iemand ontslaan. Er zijn nee, natuurlijk niet. Nee, maar op een gegeven moment wordt er iemand ontslagen... en dan gaat het weer iets beter met het bedrijf... en dan denkt hij, nou, zo'n 55-plusser is toch wel duur... Die solliciteert ze van surf die 55-plussen, maar laat ik toch die AOW om me nemen. Want die heeft hier goed gewerkt. Nou, uh, die is nu gepensioneerd. Die kost maar minder. Zeker. En die AOW, en, of die minder kost, dat is de vraag. Dat maakt die AOW dan zelf uit, want uh, hij, hij kan er zelf wel of niet mee instemmen. Maar het is zo dat die AOW'en, die al 40 jaar of nog langer uh, gewerkt heeft... ja, die wil wel bepaalde dingen blijven doen, maar minder uren per dag, minder dagen per week... Uh, andere werkzaamheden, minder verplichtingen. Ja, maar die 55 plussen wil misschien ook minder uren per dag, min, uh, minder dagen per week, maar die wil werk hebben. Ja, maar daar is dus voor die, uh, voor die 55 plussen die minder wil werken, zijn er ook mogelijkheden voor. Er is dus ook een. Uh, ja, dat bestrijd dus, hè? Nee, en ja, dat bestrijden regeling. de cijfers. Nee, maar er is een wettelijke regeling dat als je 55 plus bent of je bent jonger dan 55, dat maakt niet uit. En je wilt minder uren werken, je wilt in deeltijd gaan werken, dat je daar recht op hebt. En als je meer uren wilt gaan werken omdat je nu in deeltijd werkt en graag een volledige baan wilt hebben, dan heb je daar ook recht op. Dat zijn regelingen die er nu al zijn. Nee, ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat wat hier met, deze, met dit wetsvoorstel gaat gebeuren is dat we extra mogelijkheden uh, creëren voor 65-plussers... waardoor meer mensen langer uh, uh, actief kunnen zijn. En op de lange duur hebben we dat hard nodig... omdat het aantal werkende mensen in Nederland... dat gaat de komende uh, 25 jaar met 750.000 achteruit. Er zijn gewoon minder uh, mensen die tot de beroepsbevolking behoren. En het aantal ouderen, dat neemt met 2 miljoen toe. En daar hebben we ook veel meer mensen voor nodig... om voor die ouderen te zorgen. Meneer kan is dus... dit overleg met de Kooloos partners? Dit is een wetsvoorstel wat ik al gemaakt heb voordat, uh, voordat uh, het kabinet viel. En zijn die vijf akkoord? VVD, CDA natuurlijk wel, maar de andere drie? Dat zullen we graag van zo horen. En ik denk dat, er, uh, helaas... dat weet u niet? Het is natuurlijk niet zo dat alles wat uh, speelt op de ministerie... dat het in detail met, uh, met vijf fracties voorbesproken wordt. Het ministerie heeft zo zijn eigen uh, dingen te doen. En dit is een van de zaken die we al ruim geleden hebben aangekondigd. Maar dat zijn natuurlijk wel besproken. nu uw gedoogpartners. Zeker, maar dat zou toch heel mooi zijn als ze dan ook enthousiast zouden zijn over dit voorstel. Ik denk trouwens dat niet alleen de koenders eh, partijen maar dat ook andere fracties in de Kamer hier enthousiast over kunnen zijn. Want we hebben er met elkaar belang bij dat er in de toekomst meer mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Deze groep kan daar ook eh, voor bepaalde werkzaamheden zeker een bijdrage aan leveren. Als gepensioneerden langer dan zes weken ziek zijn, dan stopt de betaling door de werkgever. Wie draait er dan voor die ziektekosten op? Dan, dan, ...dan zal dus de, de arbeidsovereenkomst beëindigen. Kijk, het is zo nou, dat een, een, een werkgever... Die, ...die neemt dus iemand aan die ouder dan 65 jaar is. En het zou natuurlijk heel raar zijn dat als die desbetreffende persoon dan uh, ziek werd... ...het risico daarop met ouderen is natuurlijk wat groter dan met uh, jongeren... ...dat vervolgens uh, die werkgever gewoon twee jaar zou moeten doorbetalen. Dat is niet de bedoeling. In dat geval zou een werkgever geen 65-plusser uh, aannemen... En daarom dat het, als je het mogelijk wilt maken dat ouderen bepaalde werkzaamheden langer kunnen blijven verrichten voor een werkgever dan moet je die bepaling wegnemen. Dat hebben we dus gedaan. Ook wel een van... voordeel hè? om een 65-plusser aan te nemen... in plaats van een 55-plusser. In plaats van twee jaar doorbetalen... moeten dan zes weken doorbetaald worden. Maar er zijn meer dingen die we doen om een lichter regime te maken... om het voor 65-plussers aantrekkelijker te maken... om toch nog voor bepaalde werkzaamheden... beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Dat is echt de bedoeling van ons. En dat doen we dus omdat er minder mensen op termijn... beschikbaar zijn voor het werk... en steeds meer mensen nodig zijn... met name om de groeiende Groep ouderen te verzorgen. Ik Kamp, nog even iets anders. Vanochtend in het AD een interview met VVD-correge Hans Wiegel. Ja. waarin hij bezorgd is over de koers van de VVD en het Koenusakkoord een strategische fout noemt. Wat dacht u? Het liberale orakel mompelt weer eens wat? Of potjandori heeft toch een punt? Nou, ik heb altijd veel waardering voor de heer Wiegel, die een, uh, die een niet van niets erelid lid van onze club is. Dus uh, als hij wat zegt, dan is mijn neiging om daar goed naar te luisteren. Hij heeft gelijk. In dit, in dit geval denk ik dat het uh, heel slecht was geweest als wij na de val van het kabinet, omdat uh, de PVV niet bereid was om verantwoordelijkheid voor het op orde brengen van de Rijksfinanciën te dragen. Als wij toen uh, het Hof in de schoot hadden gelegd, dan was het gevolg geweest... Nou, maar dat Hij ja, zegt juist VVD en CDA hadden toen oh, uh, een, een begroting moeten gaan maken en dan moeten zoeken naar meerderheden in de Kamer. Misschien dat ik uw vraag mag beantwoorden. Ja, dat wij op dat moment het hoofd in de schoot hadden gelegd en uh, gezegd hadden van nou dat is jammer, uh, laten we maar eens gaan kijken wat we kunnen doen, maar we maken er geen afspraken over. Dan zou je als kabinet gezien hebben dat alles uh, gesneuveld was in de Kamer, dat uh, fracties daar geen verantwoordelijkheid voor wilden dragen. En dan zou het gevolg zijn dat het jaar 2013 helemaal verloren was. Ik denk dat we het ons absoluut niet kunnen permitteren om een heel jaar verloren te laten gaan. We moeten die overheidsfinanciën op orde brengen. En ik ben dus erg blij dat we een meerderheid in de Kamer hebben kunnen vinden om voor het jaar 2013 het begrotingstekort tot 3% terug te dringen en daarmee te doen wat noodzakelijk is. Dus Wiegel zegt het fout? Ik denk dat wat we gedaan hebben heel verstandig is en ik denk dat het onverantwoord was geweest om een heel jaar verloren te laten gaan. Dat zijn andere woorden voor Wiegel zegt het fout? Um, ja, kijk, iedereen die heeft zijn eigen uh, opvatting en uh, ik, re ik respecteer de opvatting van de heer Wiegel uh, zeer. Maar ik denk dat in dit geval het uh, verstandig was om te doen wat we gedaan hebben. Wij zouden uh, het niet hebben kunnen maken naar de Nederlandse bevolking toe om uh, het begrotingstekort wat er was nog een jaar lang te laten uh, doorzieken. Dat zou hele slechte gevolgen hebben gehad voor de koopkracht en voor de werkgelegenheid. En dat hadden we niet moeten doen en gelukkig doen we dat ook niet. De minister Henk Kam van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mag ik u danken? Graag gedaan. De gids .fm. Het is een luxe probleem, overgewicht. Mensen zijn te dik omdat ze te veel en te veel vet eten. En ook omdat ze te veel suiker gebruiken. Sinds november vorig jaar is er in de Europese Unie... een nieuwe zoetstof toegelaten die helemaal calorievrij is. Stevia is de naam. En dat is een plantje. Anita van der Huls, verslaggever. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bezocht de proefboerderij Rusthoeve in Kolijnsplaat in Zeeland. En daar was jij bij het planten van die stevia. Ja, stevia is... Eigenlijk zelfs een, een, een struikje, een klein tropisch struikje. Nou, dat zal het in Nederland nooit worden, want daar is het veel te vorstgevoelig voor. Maar nu wordt door het bedrijf DLV Plant bekeken of het lukt om plantjes, stevia-plantjes van verschillende herkomst overal ter wereld. Eh, ook op verschillende soorten gronden in Zeeland en Brabant, te verbouwen. Om maar er zijn kijken... toch al lang van die caloriearme zoetstoffen op de markt? Ja, bijvoorbeeld, kijk, heel veel toegepast wordt eh, asportaan. Als je een frisdrank light drinkt. Altijd aspartam. De meeste zoetjes voor de koffie is aspartam. Maar dat is een zoetstof met een imago-probleem. Want ondanks dat de EFSA, de Europese Voedsel- en Warenautoriteit... zegt dat het volledig veilig is, ons RIVM zegt dat ook... blijven er, vooral op internet, hardnekkige geruchten circuleren... dat dat schadelijk is voor de gezondheid. Nou, dit is een plantje. Dat klinkt natuurlijk sowieso veel uh, beter. Het is dat helemaal calorievrij. Uh, en omdat het een plantje is, is het misschien voor de Nederlandse landbouw ook nog interessant. Dus daarom wordt nu daar op proefboerderij Rusloven bekeken uh, of het mogelijk is om dat industrieel te verbouwen. En deze zomer wordt bekeken uh, of het plantje goed aanslaat. Water voor de plantjes. Ja, klopt. Rens te Pruiker. We uh, bent nu deze stevia plantjes aan het planten? Uh, ja, dat klopt. Uh, nou ja, ik haal de plantjes uit de trees waar ze ingezaaid zijn. Dan dompel ik ze nog even onder in water, zodat de kleid goed uh, vochtig is. En dat uh, de plantjes genoeg vocht hebben... voor er uh, ja, door deze droge periode heen te kunnen komen. En dan uh, ja, stop ik ze gewoon in uh, de potgrond. Het is echt gordroog, hè? Je zou echt niet zeggen dat het echt weken aan één stuk geregend heeft als je dit ziet. Ja, als je dit ziet zou je zeggen dat het de hele tijd droog is geweest... En gaat het plantje het goed doen in de beroemde Zeeuwse klei? Ja, daar kan ik nog geen uh, definitief antwoord op geven. We kunnen alleen maar hopen. Uh, veel water geven, elke af de voor voorlezen voor het gaan, Alles erop en eraan. Cor van Oers, u bent projectleider van, het, van stevia bij het bedrijf DLV Plant. Dit is dan zo'n zo blaadje van de steviaplant? Dit is inderdaad een blaadje van een steviaplant. Uh, ik zou zeggen... Misschien moeten we eens proberen hoe zoet die eigenlijk is. Je kunt die blaadjes gewoon eten? Je kunt het gewoon eten. Maar misschien moet je eens even rustig uh, opbijten... en dan kijken wat voor smaak dat je ervaart. Je, je hebt toch een beetje ja. het idee dat het bitter is... als je gewoon zo'n groen blaadje in je hand krijgt. Probeer het eens. Uh, okay. Nou, Ik uh, neem een hapje. Dat is echt een heel erg vreemde smaak. Ja, het is natuurlijk anders dan suiker. Wij zijn, als wij praten over zoet... dan zijn wij gewend dat wij meteen... dat associëren wij met een suikersmaak, fructose. Ik zou zeggen, het is een soort van laureerdrop. Drop is heel herkenbaar. Dat klopt dat u dat zegt. Want er zit uh, een drop, zoethoutachtige smaak bij. Het is dus ook echt een andere smaak. Het is, niet, het is geen suiker. Het... En hier uh, buiten, uh, in, de, in, de, in de zware Zeeuwse klei... Sam de Vlieger, bedrijfsleider van proefboerderij Rusthoeven in Kolijnsplaat uh, in Zeeland. Uh, is, is dit nou echt de ideale plek? Uh, de, u zegt het is zware klei en dat valt voor Zeeuwse begrippen nog mee hier. Maar vooralsnog is het zaak dat we kijken of ze de omstandigheden hier, hier in Zeeland uh, verdragen. Dus de vele wind, de wat zoutere lucht. Het is gewoon kijken of het plantje zich hier ook wel thuis voelt. Nou, wat voor gewassen hebben we hier zo'n beetje om ons heen staan? Nou, het belangrijkste gewas waar we er nu op uitkijken zijn de uien. Het is een prachtig veld met uh, tientallen proeven. Wat u ziet uh, Daarnaast is uh, aardappelteelt, pootgoedteelt is van groot belang bij ons. Voor suikerbieten hebben we een prachtig, we een prachtig uh, demo liggen. En tarwe is uh, een heel belangrijk product. En er liggen diverse rassenproeven in. Uh, proeven met, met fungicides en herbicides en voor bemestingsproeven. En dat uh, is natuurlijk voor de boeren interessant om te bekijken hoe die, uh, hoe die progressie daarin is. Uh, de vooruitgang staat niet stil, er worden steeds nieuwe stoffen ontwikkeld. Zowel in de chemie als in de bemesting. En het is interessant om dat te blijven volgen. Dan zijn we binnen in proefboerderij Rusgroeven. Een kopje koffie. Heb ik hier zo'n houdertje voor zoetjes. Doe ik eentje in de koffie. Het is een soort bruistabletje. Ja. Het smaakt echt een beetje anders dan... Nou zeker dan suiker, maar ook dan andere zoetjes. Is het nou echt ook een, een, een ander smaakje ja. voor Van Oors? Het is wel een andere smaak. En dat komt omdat uh, in tegenstelling tot suiker... Suiker is gewoon één bekende stof, dat is suiker. Maar bij stevia heb je eigenlijk een verzameling van verschillende zoetstoffen. En die geven... Ook een wat andere beleving en een andere smaak. Dus dat klopt inderdaad, dat het, niet, het is niet hetzelfde als suiker. En dat komt door dat gemengde hoeveelheden van verschillende zoetstoffen. even terug naar het proefveldje. Koer, van Oer, stel nou dat hier op deze regels, dit is een grote moestuin, stel nou dat dit plantje het geweldig gaat doen hier in Zeeland. Wat is dan de toekomst van stevia, het plantje stevia in Nederland? Nou, mocht die hier erg goed gedijen... en mocht dat ook economisch tot een saldo leiden... wat natuurlijk kan concurreren met de huidige gewassen... want daar gaat het natuurlijk om. Met suikerbieten bijvoorbeeld? Suikerbieten of met tarwe. Dan uh, zou die natuurlijk zomaar een plaats kunnen krijgen... tussen die andere gewassen. En dan, uh, dan zullen we die plant vaker gaan zien op uh, de Zeeuwse akkers. Dus het kleine... Kwetsbare, tropische plantje... gaat dan hier op de Zeeuwse akker staan? Als dat het scenario zou kunnen zijn... Dan, dat hoop ik natuurlijk... dan is dat inderdaad de gevolgtrekking. En al de gewassen die, u, u, die net opgenoemd zijn... Hè, de ui, maïs, aardappel... zijn natuurlijk in principe ook vreemdelingen hier... komen van oorsprong hier niet vandaan. Ze komen eigenlijk ook uit een ander klimaat. En zijn door... Deelt optimalisatie en veredeling, ja, geworden tot wat ze nu zijn. En bij Stevia staan we nog in de kinderschoenen, denk ik. Korvenoers van DLV Plant. Mocht u willen zien hoe die Stevia Plantjes en andere proefgewassen doen, dan kan dat. Proefboerderij Rusthoeven in Kolijnsplaat Plaat houdt op 20 juni een open dag. De als je eerst kijkt naar kindermishandeling... dan spreken we over 118.000 meldingen van kindermishandeling in Nederland. En dan praat je niet over een corrigerende tik. Dat betekent dat in elke klas helaas wat een mishandeld kind zit. Maar waarschijnlijk moet het maal twee vermenigvuldigen. En dat is echt heel erg veel. Als ik u een vergelijking mag geven... als je praat over een griepepidemie in Nederland... dan zijn er 15 op de 10.000 mensen die hebben griep, zijn ziek. Maar hier praat je op 34 op de 1000 kinderen. Het is dus dit neemt echt, zonder dat besmettelijk is, epidemische vormen aan. Kinderombudsman Mark Dullaert. Veel voorkomende verwondingen bij kindermishandeling zijn blauwe plekken. Groot, klein, blauw, groen, geel. Hoe kun je aan een blauwe plek nu zien wanneer die is ontstaan? Barbara Stam onderzocht het en promoveerde onlangs op dit onderwerp. En ze is hier. Goedemorgen, mevrouw Stam. Goedemorgen. Welke informatie heb je nodig om te bepalen wanneer een blauwe plek is ontstaan? Daar heb je een heleboel informatie voor nodig. En het mooie is dat we nu een bezig zijn met een techniek waarmee we hopelijk uiteindelijk kunnen zeggen hoe oud de blauwe plek is. Uh, de informatie die we daarvoor nodig hebben is de grootte, de vorm, uh, de leeftijd van de patiënt, de diepte in de huid en nog veel meer factoren. En waarom is bijvoorbeeld de vorm van de blauwe plek belangrijk? Uh, hoe groter de blauwe plek, hoe langer het duurt voordat die zal helen. En hoe precies kun je nou vaststellen wanneer een blauwe plek is ontstaan? Hoe nauwkeurig kan dat? Nou, op het de techniek die er op dit moment is, die is uh, dat is een kleurentabel die zegt... een blauwe plek die blauw is, is ongeveer tussen de 1 en de 3 dagen oud. Dat is zo onnauwkeurig dat daar helemaal niks mee gedaan kan worden. Daarom zijn wij bezig geweest om een techniek te ontwikkelen die dat nauwkeuriger kan. En we hebben tot nu toe uh, laten zien in een labsituatie bij een blauwe plek... die we heel erg vaak hebben gemeten, dat we een vrij jonge blauwe plek... die één dag oud was, tot op een half uur nauwkeurig konden bepalen... En dat blijft ook zo? Na één dag, na twee dagen, na drie dagen... nog steeds op dat... Ja, we hebben die blauwe plek vanaf dag één gemeten... en dan heel vaak gemeten. Uh, blauwe plekken die we op een later tijdstip zijn gaan meten... dus toen die vijf dagen oud was bij de eerste meting... konden we tot op 17 uur nauwkeurig bepalen. Maar in... Elk lichaam maakt toch andere blauwe plekken aan, of is dat niet zo? Ja, dat is zo. Sterker nog, je maakt ook op verschillende locaties op het lichaam andere blauwe plekken aan. En zelfs al zou je proberen om op dezelfde locatie twee keer dezelfde blauwe plek te maken, dan gaat dat je niet lukken. Nee? Daarom hebben we een, uh, een model gemaakt, een computermodel, waarmee we dan uh, de blauwe plek kunnen simuleren, kunnen nabootsen. En voor elke nieuwe blauwe plek een nieuwe simulatie kunnen doen, om zo de leeftijd te bepalen. Want die kleur blauw die verandert dan? Die verandert absoluut, ja. En meestal is die in het begin blauw of rood en dat, uh, naarmate uh, de blauwplek dieper zit, zal die blauw zijn. En als die wat oppervlakkiger is, is die rood. Meteen al rood? Uh, kan, ja. ja. Uh, en uiteindelijk zal de blauwplek geel worden en zal het weer verdwijnen. Ze worden en... allemaal geel? Niet altijd allemaal, dat is ook weer lastig. Ja. En groen? Worden ze ook groen? Ze worden ook wel eens groen, ja. En dat, dat is vaak een, een overlap van het blauw en het geel, wat we dan als groen zien. Ja, en dat moeten we allemaal meenemen in het uh, computermodel. En dat is dus een computermodel, dat heeft u ontwikkeld. En dan maakt u dan een foto van die blauwe plek of Hoe werkt dat? Of moet iemand naast, naast het computerscherm gaan staan? En dan zeggen ze, <laughs> oh, maar deze is 17,5 uur oud. Nee, we maken geen foto. Uh, we hebben een, uh, een spectrograaf uh, uh, gebruikt. Wat we doen, is we weten dat uh, het normale licht bestaat uit alle kleuren van de regenboog. En wat we doen, is we schijnen normaal licht op de blauwe plek. En uh, we, we meten met de spectrograaf wat er, terug wordt, uh, wat er terugkomt. Dus hoeveel blauw, hoeveel rood, hoeveel geel soort, komt er terug van die blauwe plek. Is het een soort blauwe blauwe zaklamp, plek. die spectrograaf? Zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja, het is iets geavanceerder natuurlijk. En waar we in de toekomst uh, naartoe willen... is dat we um, een foto maken van de blauwe plek... Met verschillende, uh, in verschillende golflengtegebieden, met verschillende kleuren... en op die manier een eenvoudige meting kunnen doen. En hoe lang bent u bezig geweest om dit te onderzoeken? Uh, mijn promotie heeft zo'n 4,5 jaar geduurd. En heeft u bij uzelf ook blauwe plekken aangebracht om dit te onderzoeken? Ik had een collega die zo vriendelijk was om, daar mij, uh, om mij daarbij te helpen. Ja, ik heb verschillende blauwe plekken op mijn eigen lichaam gemeten. Die collega heeft u een blauwe plek geslagen? Ja. Nee, ja, echt waar? Ja, daar vroeg ik om ik had echt heel hard een blauwe plek nodig voor mijn onderzoek omdat ik zeker in het begin uh, als je bezig bent om te onderzoeken welke factoren belangrijk zijn dan wil je die blauwe plek heel erg vaak meten echt meerdere keren per dag en dat twee weken lang dus ja dan was mijn eigen lichaam toch het handigste en dan gaat het over de grootte de diepte de kleur vooral natuurlijk al dat soort dingen ja zeker ja en dat was de enige blauwe plek waarop je dat onderzoek deed of waren er nog meer blauwe plekken nee er zijn er nog Veilig. een heleboel meer ik heb uh, een aantal blauwe plekken bij mezelf uh, gemeten en ik heb ook bij bij de GGD in Amsterdam, een 500 blauwe plekken gemeten... bij een heleboel verschillende mensen... Uh, die daar kwamen bij het letselspreekuur. En kwam het dan voor dat de tijdstip in uw onderzoek... heel anders was dan het slachtoffer tegen de GGD had gezegd? Um, daar, dat heb ik niet kunnen bepalen. De mensen die bij de GGD zijn geweest... dat waren allemaal mensen die hadden aangifte gedaan van letsel. En die wisten dan heel precies hoe oud hun letsel was. En ik heb dat voor waarheid aangenomen. Omdat ik deze mensen heb gebruikt om te kijken... of ik iets aan validatie van de techniek kan doen. Want ik moet natuurlijk, voordat we naar een rechtbank gaan... moeten we wel 100% zeker weten dat onze techniek nauwkeurig is. En um, in, in de leeftijd die wij uh, aangeven. Dan hebt u het er al over voordat u naar een rechtbank gaat. Want... Deze techniek wordt dus ook gebruikt in rechtszaken in de toekomst, is de bedoeling. Daar hopen we wel op, inderdaad. En de, voordat we daar zijn, zullen nog een heleboel stappen ondernomen moeten worden. Zoals validatie, dat we echt zeker weten welke factoren zijn nou van belang. Welke factoren hebben veel invloed op, uh, op een verschil in leeftijd. Zoals inderdaad uh, de diepte of de leeftijd van de patiënt. Kan misschien wel invloed hebben in de snelheid van heling. En al die factoren zullen we goed vast moeten stellen voordat we... Nauwkeurig de leeftijd kunnen bepalen. Van een driejarige maakt weer andere blauwe plekken aan dan een vijfjarige? Dat zou kunnen. En het gaat vooral om de snelheid van heling dan. Maar niet alleen uh, de driejarige, maar ook uh, uh, een grotere blauwe plek op een driejarige of een kleinere blauwe plek. Dat gaat ook weer van invloed zijn. Ja, dit hoopt u natuurlijk te gebruiken bij bijvoorbeeld kindermishandeling. Is het niet gevaarlijk, die methode, omdat er ook behoorlijke foutmarges in zitten, hoor ik. Na vijf dagen weet u pas met, met een, een, een marge van 17 uur te bepalen wanneer die blauwe plekken ontstaan. Dat klopt, en dat is een, een vrij grote marge, maar dat is honderd keer beter dan wat er nu is, want er is nu eigenlijk niks. Wat is er nu? Er is een kleurentabel die zegt een blauwe blauwe plek is tussen de één en de drie dagen oud. Maar hij kan ook wel zes dagen oud zijn. Het is een gemiddelde waar je eigenlijk niks mee kan en het wordt dus ook niet gebruikt. En op dit moment, uh, als die, die onderzoeksmethode een beetje gevalideerd is... dan kan dat gebruikt worden om te kijken of bijvoorbeeld de ouders van het slachtoffer de, de waarheid spreken. Dat is inderdaad het idee. Als jij kan zeggen, deze blauwe plek was van maandagochtend tussen 9 en 1... en de volgende blauwe plek is van woensdagochtend tussen 9 en 1... dan kan je vaststellen wie was er op dat moment bij het was. En dan zal het sneller duidelijk worden of er inderdaad sprake is van kindermishandeling, verwacht u? Um... Dat is uh, niet per se mijn doel. Ik wil een ondersteunende techniek uh, bieden... voor het vaststellen van hoe oud, van welk tijdstip is deze blauwe plek. En wat de vervolgstappen zijn daar... Uh, ja, ik ga niet over kindermishandeling, alleen over de techniek. Is dit onderzoek al elders in de wereld gedaan? Ja, er zijn mensen mee begonnen in uh, Noorwegen een aantal jaar geleden. Dus eigenlijk al veel eerder zijn er heel veel mensen bezig geweest... om een relatie te leggen tussen de kleur en de leeftijd. Maar zoals ik al zei, uh, is dat gewoon niet mogelijk. Uh, en een aantal jaar geleden heeft een groep in Noorwegen het idee bedacht... om een computermodel te gebruiken. Om dan de hele vorming en de heling van die blauwe plek uh, te kunnen beschrijven. En daar zijn wij op gaan voortborduren. Is er buitenlandse interesse voor uw constateringen? Ja, Nederlands, buitenlands, iedereen is wel benieuwd. Wanneer gaat het nou eens werken? Ja, daar hebben we en wanneer ook... gaat het nou eens gebruikt worden? <laughs> ja, daar hebben we nog wel een paar jaar voor nodig. Er zijn nog een aantal belangrijke stappen die we moeten nemen. En uh, zoals bijvoorbeeld uh, de ontwikkeling van de techniek zelf. We hebben nu een vrij duur apparaat gebruikt. Uh, omdat we echt moesten weten wat is allemaal belangrijk. En dat hopen we dan te kunnen versmallen tot een wat goedkoper apparaat. Wat makkelijk in de uh, uh, kliniek gebruikt kan worden. En die collega's opgehouden met slaan? <laughs> ja, en ik heb een andere baan gezocht. Nee. <laughs> Medisch-fysicus Barbara Stam, dank voor de komst. Gaat het ontslagrecht... Onze werk helpen, ja of nee? En past de Oekraïnse politiepet ook de Oranje-supporter? Naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het noorden van Italië is opnieuw getroffen door een aardbeving. met een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Er zijn zeker acht doden gevallen. Het epicentrum was ten noorden van Bologna. Er zijn naschokken en op verschillende plaatsen zijn gebouwen ingestort. De omzet in de bouw is in het eerste kwartaal teruggelopen met 9 vergeleken met begin vorig jaar. Het aantal faillissementen steeg met 27 Volgens het CBS worden vooral middelgrote bouwbedrijven geraakt door de crisis. De politie heeft acht mensen opgepakt. Die worden verdacht van betrokkenheid bij rellen... tijdens en na de voetbalwedstrijd RKC Waalwijk en FC Utrecht in april. De mannen uit Waalwijk, Kaatsheuvel en Vlijmen werden gearresteerd... nadat de politie camerabeelden had onderzocht. En het Boekenweekgeschenk 2013 wordt geschreven door Kees van Koten. Dat meldt de Stichting CPNB. thema van de Boekenweek is volgend jaar Gouden Tijden Zwarte Bladzijden. Over de roemrijke periode van de Nederlandse geschiedenis en over de schaduwkanten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Files op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Valkenswaart 3 kilometer. En bij knooppunt in dorp nog eens 3. Op de A7 hafsleidijk richting Heerenveen bij knooppunt Jouwre 2 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Oost-Zaanenwerven en Haarlem 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 6 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Herenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord 8 kilometer. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... Tussen kloppen Ten Essen en Gelijn 8 kilometer. Dit is de gids FM Met Felix Burders. Nog 10 dagen te gaan en dan start het EK-voetbal. Het Nederlands elftal speelt de eerste wedstrijden in Oekraïne. En daar zit onze vraaggeschoven post-journalist Boris Braak. Goedemorgen, Boris. Goedemorgen. Jij zit nu in Kiev. In welk hotel? Ik slaap in een uh, beetje krakkemikkig en smeerloos hostel. Net buiten het centrum van de stad. En je merkt echt met de dag dat de hotels uh, hier voller en voller raken... en dat de prijzen omhoog schieten. Dus ik wil de komende dagen ook gaan couchsurfen. Dan uh, ga ik dus bij mensen thuis op de bank slapen. Dat is een uh, gewilde methode onder studenten voornamelijk, hè? Journalisten worden niet zo goed betaald, begrijp ik, door de vaak. <laughs> ja, nee, dat klopt. Het zijn vooral jongeren die dat doen. Maar je merkt hier ook in uh, Oekraïne dat mensen een beetje vermoeid raken... van alle aanmeldingen via couchsurfen. Want uh, veel voetbaltoeristen die kunnen misschien een kaartje betalen, maar hebben minder zin in de ho hoge hotelprijzen. Dus uh, couchsurf is een uh, veelgebruikt medium. En daarbij uh, word je natuurlijk ondergedompeld in de Oekraïense gemeenschap. Dus dan weet je meteen alles van de hoed en de, de, de rand. Hoe is de sfeer op straat in Kiev? Nou, het is eigenlijk hartstikke leuk. Het centrum met name is erg uh, gezellig. Er gebeurt veel. Je merkt dat het EK eraan komt. Er wordt veel uh, ja, verbouwd en uh, grote podia worden gebouwd. Dus daar is het wel, uh, wel leuk, gewoon en veilig. Alleen uh, in de buitenwijk is het een stuk grimmiger. Daar heb je vaak uh, ja, wel verharde wegen, maar met gaten erin. En ook is er uh, niet altijd straatverlichting. Dus veel vrouwen, met name die willen niet na negen of tien uur s'avonds over straat gaan. En hoe zit het met de kleine criminaliteit in het centrum van Kiev bijvoorbeeld? Ja, ja, Dus uh, ik heb zelf nog niet echt uh, iets vervelends meegemaakt. Maar in het hostel waar ik nu slaap, bijvoorbeeld... daar wordt gewaarschuwd voor nepagenten. En dat is ook niet voor niets. Ik sprak uh, afgelopen dagen een Nederlandse jongen die hier sliep. En die heeft dus een, een vervelend incident gehad. Hij liep over straat en zag voor hem een man een bundeltje met geld laten vallen. Hij raapte het op en wilde het teruggeven. En die man die accepteerde het bundeltje... En die keek hem aan en die zei, wacht even, ik had twee bundeltjes met geld. En voordat Jozef, die Nederlander, het door had, stond er opeens een agent bij hem. <lacht> die ging bemiddelen. En Jozef moest al zijn zakken leeghalen en al zijn geld afstaan aan die Oekraïense man. En dat was een nepagent ja, dus. dat hij 60 euro lichter is en uh, eigenlijk helemaal niet uh, beseft heeft dat het uh, ja, zo'n uh, nepagent is geweest die uh, dit heeft gedaan. Is het dan een lekker land van zakkenrollers? Mm, ja, zeker wel, want bijvoorbeeld uh, in de metro's of uh, bij winkels, waar de lange rijen staan, daar is het wel even wennen. Ik moet zeggen, het voelt een, begin een beetje intimiderend, want in zo'n rij, dan hebben de mensen de gewoonte om met de kin in de nek van de voorganger te gaan staan. Dus als je 30 tot 50 centimeter ruimte laat tussen jou en de voorganger, dan kruipt er gewoon iemand tussen. Dus je moet er wel in meegaan en anders, uh, ja, dan sta je er morgen nog uh, te wachten. Maar dat is dus wel een perfecte plek voor uh, zakkenrollers. Is er op straat iets te merken van verhoogde veiligheidsmaatregelen, Boris? Ja, jawel. Want afgelopen maand uh, is er in de Dnieper Petrovsk een uh, bomaanslag geweest. Of meerdere eigenlijk. En er is dus wel een soort sluimerende angst voor uh, herhaling van aanslagen. En ik liep van de week over straat met wat afval in mijn hand. En ik wilde het weggooien in een prullenbak. Maar ik merkte dat er helemaal geen prullenbakken meer waren. Dus na vraag, euh, leerde men dat er alle prullenbakken uit voorzorgsmaatregelen zijn weggehaald. Om euh, eventuele bomaanslagen te voorkomen. En de politie, dan heb ik het niet over de NEP-politie natuurlijk. Maar is die je beste vriend? Mm, <laughs> nou ja, ik moet zeggen, ik heb een onderzoek gedaan onder politieagenten. Ik heb er ongeveer dertig aangesproken en gewoon gevraagd... in het Engels, kunt u mij helpen? En van die dertig was er eentje die Engels sprak... En er was er eentje die een beetje Duits sprak. Maar de rest ziet er vooral heel erg nors uit, met grote petten. En um, niet heel erg uh, behulpzaam. Nou schijnen Nederlandse politieagenten hun Oekraïnse collega's... te hebben bijgepraat over oranje supporters die in alle joligheid nog wel eens een politiepet willen afpakken. Zie je, je dat zelf een keertje doen of niet? Nou, dat <laughs> nou, is mij niet gezien hoor. Echt niet. Waarom niet? Ik ben bang uh, voor die mensen en ik uh, waag er niet op. Ik denk dat je een knuppel in je nek kunt verwachten. Dankjewel, journalist Boris Braak in Kiev. En hij blijft nog even op een bank ergens. Ja, hoor. De Gids.fm Simone Wijmans blogt over sociale media. Vandaag de webwereld van cabaretier Najib Amali. Hij staat binnenkort met de opname van de film Valentino... waarin hij de hoofdrol speelt. En om die film te realiseren wordt geld ingezameld... onder andere via sociale media. Tijdgeest. De webwereld van Najib Amhali. 83.000 volgers op Twitter en ruim 2,5 uur online. 83.000 volgers, dat, dat zijn er nogal wat. Ja, ietsjes meer ook. <laughs> 83 en zoveel. Ja, dat zijn er heel veel. En uh, ik, begon, uh, nou, ik, begon, ik had er op een gegeven moment uh, volgens mij 15.000. Toen wilde ik stoppen. Ik dacht, ja, wie zit erop te wachten op Twitter? Ik ga nu naar Ajax. Dus ik zei, mensen, dit is mijn laatste tweet, want ik vind dit zo suf. En toen kreeg ik heel veel terug. Nee, maar het is leuk en uh, blijf. En, uh, toen dacht ik, nou, ik moet het misschien omdraaien. Misschien moet ik uh, het gaan gebruiken. Want ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik gaf gewoon een mededeling. Maar ik denk, nou, ik kan het ook gebruiken voor uh, leuke dingen. Of voor je mening. En ik merk als ik dingen twitter over de politiek... dan krijg ik heel veel reacties. En als ik iets... Ja, Twitter, wat ik leuk vind, dan iets minder reacties. Ja, want ik zag ook dat je persoonlijke tweets schrijft. Je wordt binnenkort vader en ik zag een tweet. Ja. Nou, het wordt toch heel erg spannend en ik kijk er naar uit. Dus dat soort ja, dingen absoluut. doe je ook wel. Ja, ja, dus ik ben ook begonnen met uh, uh, persoonlijke tweets. Alleen dat ben ik altijd aan het afwegen: van ja, moet ik het nou wel of niet doen? Maar ga je, ben je ook van plan om bijvoorbeeld als het babytje geboren is, om foto's uh, de wereld in te sturen via Twitter? Ik, mij lijkt het wel leuk, want ik, mijn vrouw die wilde niet. Uh, ze zegt: Ja, dat houden we voor ons, dat het te jong is. Nou ja, volgens mij had ik het nog geen twee minuten op Twitter gezet. En toen zei ze: Daarna mag je niet vertellen. Ik zeg: Nee, ik zeg, nou, laten we het daar maar niet over hebben. Want uh, ja, mij lijkt het heel erg leuk. Alleen ja, het kind heeft niet gekozen om in de publiciteit te staan. Dus ik denk dat ik dat in overleg misschien moet doen. Maar ik ga niet zo'n standaardfoto met zo'n onbloot bovenlijf. Dat kind er zo tegenaan. Ik vind Een stoere vader. Ja, precies. Ik wil het kind gewoon aankleden met een petje op en een joggingbroek. Dat we ergens uh, bij een voetbalveld staan te kijken. Nou ga je binnenkort de hoofdrol spelen in een film, Valentino. En jullie hebben besloten om ook geld in te zamelen via internet voor die film. Hoe, hoe werkt dat? Ja, er is geld nodig voor een film. Ja, wa waarschijnlijk wegen, vanwege alle bezuinigingen en zo. Ja, kunnen ze wat geld gebruiken? En toen was het idee om uh, crowdfunding, heet dat in een mooi woord... om het publiek, de fans die naar de film komen of die fan van mij zijn... om die mee te laten doen als medeproducent. En dat kan al vanaf 10 euro, kun je dus uh, storten, maar tot 10.000 euro. En 10.000 euro, dan krijg je volgens mij een heel pakket van... Uh, mag je... Uh, niet de hoofdrol spelen? Ja. <laughs> nee, dan mag je figureren. Volgens mij kom je een dagje naar de set uh, als we in Rome draaien. Volgens mij van 1.000 euro dan kom je een avond eten en dan ga ik uh, een pizza voor je maken... en serveer ik dat voor duizend euro. En zo is dat uh, ingedeeld. Maar het hoeft ook geen geld te kosten. Dus je hoeft ook, als je geen geld hebt, hoeft het ook niet. Maar dan is het leuk als je dat... spread the word, snap je? Dus eigenlijk dus ook moet je... via sociale media, via Twitter? Juist, via sociale media, Twitter, Hives, MySpace, uh, Facebook. Proberen ze dus die film onder de aandacht te brengen. Want uh, ja, een film draait of staat sowieso met een goed script natuurlijk... en uh, een goed verhaal, maar ook met aandacht... En hoe loopt het? Hebben jullie al wat, uh, wat centen binnen? Ja, mensen, ik zou zeggen, niet meer storten. Het geld, het zit helemaal vol. Nee, mij 800 euro. 800 euro? <lacht> Dat is niet zo heel veel. Dat is niet zo heel veel. Maar goed, we beginnen net. Iedereen stort onmiddellijk. Nee, uh, als mensen het leuk vinden, hoor. Je moet het doen als je het leuk vindt. En wat doe je verder naast uh, je eigen Facebook en Twitter-account, cetera? Wat doe je verder allemaal nog online? Wat zijn nou sites die jij vaak bezoekt? Ik ga altijd zo'n rits af, Dat doe ik eerst naar nu.nl, dan ga ik naar de Telegraaf, dan ga ik naar de AD, dan ga ik naar het Parool. Uh, Volkskrant en uh, NRC uh, Next en NRC Handelsblad, check ik allemaal even heel snel. En dan ga ik naar Geen Stijl, check ik even Geen Stijl, ga ik naar Fok.nl, dan ga ik naar Zwarte Kat, dan ga ik naar Comedy Train. Wat is Zwarte Kat? Een zwarte Kat is een het de site voor uh, cabaretiers, ja. En als ik op Zwarte Kat ben, klik ik even op een aantal comedians die ik uh, wel eens volg en leuk vindt. Uh, Giandino, uh, Jurgen, uh, Rouet, Howard. Uh, dus ik kijk gewoon even op de gastenboeken wat ze hebben gedaan en wat ze hebben gedaan. Kijk je veel uh, op YouTube? Ik kijk YouTube, maar meestal kijk ik naar gekke filmpjes. Uh, dingen als. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, muzikale dingen vooral. Uh, drummers die, uh, weet ik veel, in Amerika zijn opgenomen. die bij een metrostation op uh, pannetjes staan te slaan. Dus meer dat soort dingen. En dingen over de natuur, dus uh, dieren. Dieren die mensen aanvallen. Dat vind ik ook altijd heel erg interessant. Ja. En, en muziek online? Muziek online uh, heel veel. Ik download heel veel. Ik koop heel veel. Van uh, Rihanna tot popmuziek uh, tot, uh, pop tot uh, breakbeats. Wat ik allemaal eigenlijk uh, aan het. Uh, aan, ik probeer een beetje aan het mixen. Tenminste, ik heb zo'n uh, ding gekocht voor uh, de iPad. Zet je iPad op, heb je twee draaitafels... Dus daar ben ik eigenlijk aan het mixen. Binnenkort het... ook in het theater een mixende Najib Amhaling? Nou, dat is alleen voor, uh, voor privégebruik. Maar als mensen dat willen, dat ik privé bij hun thuis uh, kom draaien... dan is dat altijd uh, geen probleem. Want ik zag ook op Twitter dat je naar Chap Galet bent geweest. In Carré was het volgens mij. Uh, download je ook veel muziek van hem? Ja, ook zeker van uh, Shep Ghalid. Uh, ik, ik volg hem al, ja, sinds ik... Ik heb hem ooit voor het eerst ontmoet. En dan ga ik echt terug, way, way back. Ik denk 15 jaar geleden, bij Racism Be heette dat nog. Toen mocht ik, hem, mocht, mocht ik het presenteren. Toen mocht ik Shep Galet aankondigen. Dus ik stel me zo voor, hij begon gelijk in het Arabisch te praten. Ik zei uh, I, I don't speak Arabic. Ik begon hij ineens in het Frans. Ik zei, I don't speak French. begon hij in het Fries. <laughs> Toen het begon hij in het Fries. Ik zei nou, wat ik in het Ik zei, nou kan we snappen, joh. No, nou, toen gingen we dus zo'n tijdje door. Dat was heel leuk. En dit keer heb ik hem weer ontmoet. Maar hij deed alsof hij mij kende. Hij zei: Hé, hey, hoe are En sta staat bien. En je trouwens papa. Dus dat was een hele leuke ontmoeting. En ik heb zijn show gezien. Ja, ik heb, ik heb nog nooit, uh, volgens mij, 1500, 1600 Marokkanen helemaal uit hun dak zien gaan. Het was echt een feest. Die man die kwam op. En, uh, en normaal, carré moet je zitten. Iedereen ging staan en er werd gedanst. En, uh, met het Orkest. Wat ik ook heel erg mooi vond, inderdaad. Dus ik ben een heel grote fan van, van uh, Shab Khaled. En kun je één nummer noemen van hem waarvan je echt denkt, nou dat is te gek? Ja, wat ik een mooi nummer vind is uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Abdelkader. Waar gaat dat over? Weet je, nou, het is Arabisch hè? Dus... <laughs> Precies. Geen idee. Geen idee. Abdelkader denk ik. MUZIEK Af de padriat en de de en de Oh, oh, oh, oh! I'm gonna and it's I'm gonna my here here De favorieten van cabaretier Najib Amhali, het nummer Abdelkader van Chap Galet. Alle besproken links vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. De Gids. Op joop.nl, de opinie en debat-site van de varen... wordt veel gediscussieerd over het ontslagrecht. Want volgens de afspraken in het lentaakkoord... moet het makkelijker worden om werknemers te ontslaan. De ontslagbescherming verdwijnt met andere woorden. Werkgevers kunnen dus makkelijker van mensen af. Ook als ze een vast contract hebben. Dat moet de arbeidsmarkt flexibeler maken en de werkgelegenheid verhogen. Maar of dat ook het gevolg zal zijn, daar is niet iedereen het over eens. Ik praat erover met Jules Thewis. Hij is wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek. En met hoogleraar Economie en Innovatie aan de TU Delft, Alfred Kleinknecht. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Thewis, er is een taboe doorbroken. De ontslagbescherming verdwijnt. Wat zullen volgens u de gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt? Um, nou, ik uh, laat me eerst zeggen dat ik in principe wel, wel een goed idee vind om daaraan te werken. Uh, voor mij de belangrijkste gevolgen van de, voor de arbeidsmarkt zijn... dat er dan meer dynamiek komt op die arbeidsmarkt, Dat mensen inderdaad van plekken waar ze nu niet productief zijn... overstappen naar plekken waar ze wel productief zijn. En ik denk de belangrijkste bijdrage van de versoepeling van het ontslagrecht... is uh, een, een stijging van de arbeidsproductiviteit uh, in Nederland. En een vermindering van, van langdurige werkloosheid. Ik ga naar meneer Kleinkrecht. Gelooft u ook in meer dynamiek op de arbeidsmarkt? Nee, helemaal niet. Ik kom toevallig uit een high-tech regio Baden-Württemberg, een van de succesvolle high-tech regio's. Wat ik zie is dat daar de arbeidsmarktdynamiek bijzonder laag is. Die high-tech bedrijven, de meest succesvolle, hebben bijzonder weinig personeelsverloop. En daar zijn goede redenen voor. Dus ik uh, vanuit innovatieperspectief, daar ligt het verschil met Zulteus, ik ben innovatieonderzoeker. En van, uit innovatieperspectief zijn een aantal rigiditeiten in de arbeidsmarkt... heel erg nuttig, dat is mijn stelling. De mensen moeten gewoon blijven zitten waar ze zitten? Liefst, ja. Ik zit zelf als commissaris bij een zeer succesvol high-tech bedrijf... bij Eindhoven, ProDrive PV, heel erg succesvol. En wat me opvalt is, als mensen één keer de proeftijd door zijn... dan nemen we die in principe langdurig aan. We zouden liefst willen dat ze tientallen jaren blijven. Want die mensen worden alsmaar waardevoller... naarmate ze langer bij ons werken. Maar dat kan toch nog altijd, ondanks dit? Ja, akkoord? maar als je het als slagrecht versoepeld hebt... Dan Ziet er toch een subtiele dreiging boven de markt dat de werkgever jou in principe eruit kan donderen? En dat, eh, daardoor worden mensen op zichzelf al flexibeler... en kijken wat meer naar de externe arbeidsmarkt. En dat is eigenlijk iets wat we niet willen als, als high-tech bedrijf. Want dus er zijn loyaliteit mensen, dan van de werkgevers. Ja, het op het en gaat de om loyaliteit. Ook als je mensen het perspectief geeft... Je kunt, als je wil de volgende 40 jaar werken... dan hebben ze ook een motief om zich zodanig te gedragen... dat het bedrijf er over 30 jaar nog is. Ja, Dus je investeert in de loyaliteit van mensen. En voor een high-tech bedrijf is niks vervelender... dan dat mensen bijvoorbeeld kennis lekken naar een concurrent. Ja? Het dat is een personeel. Op, uh, Want de zo, werkgevers uh, uh, uh, gaan naar een ander bedrijf toe en die zeggen dan. Uh, Kijk, maar nu kunnen werknemers vrijwillig vertrekken. In die zin is dat on die ontslagbescherming is asymmetrisch. Aan de ene kant kunnen werkgevers niet ontslaan als je ontslagbescherming hebt, maar werknemers kunnen natuurlijk altijd vertrekken. Die vrijheid is er wel. Ja. Ja. En, en, en het gevaar dat de betere mensen bij je vertrekken, dat zit er ook altijd in. En ik vind ook van: waarom zou je uh, uh, moeten verplichten dat mensen langdurig uh, uh, zeg maar ontslagbescherming hebben. Uh, als, er inderdaad ook, als mensen waardevol zijn voor je bedrijf, dan ga je daarin investeren, dan ga je ze belonen, dan ga je ze proberen te houden. Als ze inderdaad dreigen om zelf weg te gaan en zeggen: van joh, ik geef je een loonsverhoging, blijf in godsnaam. Je hebt daar de ontslagbescherming niet voor nodig. Ja, maar kijk, de, de echte sterren wil je natuurlijk altijd behouden... en die kun je dan aandelen geven en van alles. Maar het gaat nu eens om middelmatige werknemers... die niet echt slecht en ook niet echt goed zijn. Ik denk als je verplicht bent hun langdurig te houden... dat je dan ook een prikkel hebt om meer te investeren in die mensen. Dus je een HR-beleid voeren in de toekomst dan, denk dat u? ze niet vastroesten. Er wordt nauwelijks meer geïnvesteerd dan in de ja, toekomst? Ja, als je makkelijk het? kunt slagen, dan kun je hem een paar jaar laten werken. En als hij dan niet meer goed is, gooi hem eruit. Nou, nou ben ik het ook niet uh, helemaal mee eens. Want uh, als zo'n werk uh, werknemer, ontslagbescherming, heeft, hoeft hij natuurlijk ook niet... De in zich te laten investeren. Ik kan ook zeggen van, bekijk het maar, je kan, me, je kan me toch niet ontslaan. En wat je ook in de praktijk ziet, is dat er niet meer... in mensen geïnvesteerd wordt na een bepaalde leeftijd. Ik bedoel, 45, 50 of zo. Je ziet dat er in het begin van een... Van, als iemand bij jou komt werken, wordt er zwaar geïnvesteerd. Wordt trouwens ook vooral geïnvesteerd in hoger opgeleide. En dat zakt dan weg na 10, 15 jaar, hou het op. Maar dat is beroerd personeelsbeleid. En dat probeer je dan op de werknemer af te wendelen. Dan wordt het wel makkelijk... Maar daar helpt dus die ontslagbescherming Een voor. één van jouw sterren, een Kloef van het MIT... die heeft een hele theorie ontworpen dat hij zegt... als je meer ontslagbescherming hebt, word je bijna gedwongen als bedrijf... om je personeelsbeleid goed te voeren en mensen goed te onderhouden met scholing. Want je kunt ze niet kwijt, dus moet je ze scholen. Dan heb je nog iets aan ze. Ja, maar je hoeft dat niet in scholing te <coughs> doen. Ik, ik, ik, ik bedoel, je ik begrijpt het argument van... nou, als je gedwongen bent om die mensen te houden, moet je er het beste van maken. Hoeft niet. Ik bedoel, je kan oh. ook zeggen van... die mensen zijn me veel te duur, ik ga gewoon in kapitaal investeren en op die manier de productiviteit verhogen. U hoeft niet per se... Ja, goed, maar dan zei u net, meneer ja, Trevis, ja. mensen boven de 45... er wordt niet meer geïnvesteerd qua scholing. Maar op momenten die op straat komen te staan... wat dan? Dan komen die inderdaad ook niet meer aan de bak. En, en mijn stelling is dat uh, als je een versoepeling... van een versoepeling, Wat je nu hebt met, uh, met de ontslagbescherming... is dat je ook geneigd bent om minder mensen aan te nemen... omdat je denkt van ik raak ze nooit meer kwijt. Als je ontslagbescherming versoepelt... dan uh, is, is mijn uh, stelling dat je aan de ingang dat je veel sneller gaat aannemen. Dan ga je, je toch dan... jongeren aannemen, die zijn toch goedkoper? Yeah. <systeel> maar die heb je, die bedoel je hebt hm. wel eens bij jongeren, maar die heb je straks veel minder dan, dan dat nu het geval is. Plus ook, het is altijd een kwestie van afweging: jong is misschien goedkoop, maar niet productief. En dan moet je ook in investeren. Oud kan productief zijn en wat duurder. Hm? Meneer Klenkweg, dat is een argument. Dat houdt snel, of niet? Welk argument nou? Dat laatste. Uh, uh, yeah. Oud is productief, iets duurder. Ja, maar jongeren kunnen het wel. In feite is het zo dat de ouders, de ouderen het op dit moment verliezen van de jongeren. Omdat ook die loondoorbetaling van twee jaar staat. En je weet, een 50-plusser wordt vaker ziek dan een 20-plusser. Dus maak je toch de keuze voor de 20-plusser. Dat risico bestaat. Leuk om de jeugdwerkloosheid werk te verminderen. Maar je krijgt meer mensen boven de 50. die zich dan via de uitkeringen, via het bijstand. naar de 65 ja. of 67 moeten redden. Op jouw punt.nl staan nog wel wat reacties. En een mm -hmm. daarvan is uitkijken dat we niet de kant van Amerika op gaan, waar iedereen in principe freelancer is. Een groot bedrijf als Boeing, bijvoorbeeld ontslaat duizenden mensen als de markt slapjes is, om ze een jaar later weer vrolijk aan te nemen. En een ander, makkelijker te ontslaan, makkelijker weer aan te nemen is de gedachte. Maar oudere, dure werknemers zullen hier de dupe van zijn. Eerst even over dat eerste verhaal, Boeing. Ontslaat mensen op het moment dat het slechter gaat in de markt voor vliegtuigen? Nou, en wat daarachter zit, de, de, de, de verschrikkelijk flexibele arbeidsmarkt. Nou, maar Als je naar de Nederlandse arbeidsmarkt kijkt, dan zien we dat we ook een behoorlijk grote flexibele schil hebben. Hè? Mensen met tijdelijk werk, uitzendkrachten, ZZP'ers. Steeds meer, hè? Steeds meer. Dus dat worden Amerikaans maar, dat, dus. Dat, ja, dat, nou, het is. Het is min, min, ik vind het erger dan Amerikaans, omdat wij en een tweedeling hebben door de arbeidsmarkt. Mensen met een vaste aanstelling die, die eigenlijk goud garant zitten... en dan dat die flexibele schil. En de, in, een, in een dynamische economie zoals wij hier hebben... moet er gewoon flexibiliteit in de arbeidsmarkt zijn. En wij hebben die hele flexibiliteit op die, op die flexibele schil uh, uh, gelegd... in plaats van als het ware ze te verdelen over de hele beroepsbevolking. En dat doe je denk ik door je ontslagbescherming te versoepelen. Ik wil toch een land spreken voor de beschaamde insiders... want dat zijn de mensen die het historische zijn van een organisatie... ...en die vooral de kennis ook waarborgen. Dat zijn de, de mensen die dat 20, 30 jaar werken. Ja, die de precies de, de klap van de schep kennen. En ik denk dat een van de grote problemen... ...waarom de Amerikaanse maakindustrie... ...op tal van terreinen de concurrentieslag heeft verloren... ...met Japanners en Duitsers... ...bestaat daarin dat zij die higher and fire ...arbeidsmarkt hebben... ...waar niet meer genoeg geïnvesteerd wordt in mensen... ...en mensen niet lang genoeg bij dezelfde werkgever blijven... Wat dus ook minder loyaliteit is, meer kennis weglekt. Een van de dingen die we daar observeren is bijvoorbeeld... ...dat je veel dikkere mensen... Management er is veel meer behoefte aan monitoring en control, omdat men mensen niet meer vertrouwt. Als je ze één jaar uitgooit, volgend jaar inhaalt, die mensen kun je niet meer vertrouwen. Iedereen gaat voor zichzelf, gaat voor zichzelf individueel maximaliseren en dikwijls ten koste van de organisatie. Zegt meneer ja. Kleinknecht, u meneer Tewesen. Ja, nou, waar wat, wat gaat die ontslag, die versoepeling van die ontslagbescherming, gaat er in, in wezen om dat je je minder productieve uh, werknemers als het ware kan ontslaan. Mm -hmm. de, die, die productieve mensen, daar heb je alle prikken voor... om die te houden. Wat, je, wat, je, mm -hmm. wat, wat, wat, wat verdwijnen, zijn je minder productieve mensen. En daardoor verhoog je ook de productiviteit van je bedrijf. Ja, wat plus, we, uh, plus wat we... ook een hele belangrijke is in productiviteitsgroei... is de mobiliteit zelf van mensen... veroorzaakt een groei van arbeidsmobiliteit. Die mobiliteit gaat meestal van een minder productieve baan naar een meer productieve baan. En dat levert een belangrijke bijdrage aan je productiviteit. Ik denk dat er een tekfout de zit in dit argument. Kijk, wat, wat hij zegt geldt voor het individuele bedrijf, maar geldt niet op macroniveau, want ook die minder productieven die dan ontslagen worden, die moeten we ergens aan het werk. We willen niet dat die mensen langdurig in de right. uitkering blijven. Hij zei eerder, dus dan gaan meneer Thewes, hij zei ze dan, eerder, tevens, uh, dan kunnen ze ergens anders productiever worden. Dat is de vraag dan, als we überhaupt nog een baan krijgen dan, maar uh, het probleem is, als ik mijn minder productieve de minder kababelen ontslaan en beter innemen, Dat is goed voor mij als bedrijf. Maar die mensen die minderen, die moeten ook weer ergens aan de slag... en gaan dan ergens anders de productiviteit verlagen. Dus een fallacy of composition probleem wat nee, je hebt. Nee, he? ik bedoel, je, je, je kan aantonen dat hogere mobiliteit... bijdraagt tot hogere productiviteit in een land. Dat is, ja, en, en de plekwaarts van de heer, ik heb nog één punt... dat ik graag in de orde wil stellen. Ja, Werkgevers moeten ontslagen personeel zes maanden doorbetalen... als ze geen nieuwe baan vinden. Is dat een goed idee, meneer Tegen? Ik vind uh, de mix die nu... want dit komt allemaal uit het Akkoord, waarbij je aan de ene kant ontslagbescherming versoepelt... tegelijkertijd uh, werkgever dwingt om zes maanden door te betalen. Je doet ook niets aan die eerste uh, twee jaar ziektekosten. Dat, dat is een mix die op dit moment nog niet klopt en die tegenstrijdig is. Dus ik zou uh, uh, een, een, een ander plan van ontslagbescherming willen hebben... waarbij die dingen wel op elkaar uh, aansluiten. En daar gaat u nog wel even over praten als u vragen. Absoluut. Bent u het met hem eens? Dit punt... Meneer Klein krijgt? Ik denk dat het een beetje wisselvallig is. Het enerzijds, het kan zijn dat het netto-effect netto inderdaad is dat de 50-plussers het straks nog moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt als er verder niks gebeurt. Maar ik wil nog even één ding zeggen. Het klopt niet. Uit ons econometrisch onderzoek blijkt dat landen met meer flexibele ontslagbeschermings- eh, eh, ontslagrecht-dat eh, die, die hebben juist een geringere productiviteitsgroei. En daar zijn goede argumenten voor. Nou, dat gaan we dan afwachten wat er hier gaat gebeuren in Nederland. Bovendien is nog eh, 12 september dan zijn de verkiezingen. Dan, kan Absoluut, alles dan, dan, dan, dan valt pas de beslissing. Yeah. Hartelijk dank. Jules Tewis, wetenschappelijk directeur van SEO Economisch Onderzoek en nog leraar Economie en Innovatie aan de TU Delft, Alfred Kleinknecht. Vanavond kijk ik naar Bureau Sport, in plaats van De Wereld Draait Door. En daarin een bezoek aan Arjen Robben. En een aantal mythes uit de Sport worden ontzettend. Bijvoorbeeld Never Change Your Winning Team. Is dat ook zo? Om half acht dus op Nederland 3. Dan is er een boeiende en indringende serie The Band of Brothers op Canvas. Won ongelooflijk veel prijzen en zes Emmy Awards. Om vijf over tien op Canvas. En dan Jurgen van den Berg met lunch. Die er niet is, Frank Dumosch wel. Um, het Holland Festival uh, die kan uh, aandacht kopen bij bijvoorbeeld het Cultureel Persbureau. Dat is betaalde journalistiek. Uh, hoe zit het eigenlijk met de journalistieke onafhankelijkheid bij dat soort organisaties? En we gaan het ook hebben over Hans Wiegel, uh, die weer van zich heeft laten spreken. Ook in uh, Stam.nl straks. De kritiek op de VVD-strategie is terecht. Ik, ik dacht al een totaal andere stem. Frank, goedemiddag, ja, goedemiddag Leuk dat je er bent. Ja, gezellig Felix. Surf naar degids.fm. Zo meteen dus, Frank Dumois.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 Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl Voor alle voetballiefhebbers een slim 1 tje bij weekamp.nl. Mooier voetbal en heel veel voordeel op televisies Zoals een Samsung LED Smart TV met gratis wifi-dommel ter waarde van 59,99 Meer tv voor minder geld Eerst Tankstation-proof, Tankstationproof, administratieproof en fiscusproof De nationale tankpas van MKB Brandstof Nooit meer romslomp rond de pomp Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl